De politieman die tijdens de gijzeling gisteren in een Zuid-Franse supermarkt de plek innam van een gegijzelde, is aan zijn verwondingen overleden. In de supermarkt vielen gisteren al twee doden en kort daarvoor schoot de dader, een jihadist, een vrouw dood van wie hij de auto had gestolen. Hij kwam zelf bij de bevrijdingsactie door politiekogels om het leven.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 Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is vier minuten over tien geweest. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur gaan we het uitgebreid over de boeken hebben. Met Liederweide Paris. Uh, eerst even toch een gebeurtenis uit de literaire wereld: de dichter Starik is overleden. Jij kent hem goed, hè? Nou, ja, ik was zijn uitgever een ja. paar jaar, vijf jaar. En we hebben hem gisteren begraven. En ik heb veel begrafenissen meegemaakt. Maar dit was een van de meest indrukwekkende. Hij had hem voor een groot deel zelf georchestreerd. Hij had beschreven hoe hij het wilde hebben. En dat werd nagevolgd. Dus dan staat daar een paar honderd man. Hij had bedacht, krankzinnige muziek. Allemaal staan, stampen. De kist door zes vrienden. Als ze met karpatenkoppen moesten binnenkomen. kop, En dan de kist even heen en weer terug. Alsof de doden aarzelden... Om om binnen te komen. Nou ja, het, het, het, het was indrukwekkend, het was krankzinnig... er werd gelachen, er werd heel mooi gesproken. Uh, hij wilde vooral niet dat dichters het eigen werk voorlazen... dus iedereen sprak over hem. <lacht> dat had hij allemaal goed bedacht. Hij wist natuurlijk als geen ander hoe dat ging... want hij heeft een pool des doods, zoals hij dat noemde, samengesteld. En dat waren dichters die speciaal voor eenzame overledenen... waarvan geen familie bekend was of uh, vrienden of familie wilden komen... Met een gedicht gemaakt. En dat droeg hij voor. En hij heeft dat zelfs zo'n 200 keer gedaan. En hij schreef dan, een boek heeft hij daarvan gemaakt. De steek diep en de eenzame uh, uitvaart. Maar ja, het was heel onverwacht. 59 jaar ging liggen en werd niet meer wakker. Had vorig jaar wel een zware operatie en een hartinfarct. Maar ja, toch opeens weg. Hm. En ik wil, ja, ter gelegenheid daarvan, misschien een beetje vreemd, maar hij heeft toch veel over de dood nagedacht en ook een gedicht gemaakt. Het was een e-mail aan Eva Gerlag heb ik begrepen. En die zei, ja, maar er zit een gedicht in. En dat is het volgende gedicht. Droomgezicht, het komt uit staat, zijn laatste bundel. Zeg, vannacht droomde ik dat ik dood was. Het aardige was dat het helemaal geen verschil maakte. Ik leefde, eenmaal dood zijnde, gewoon verder. De enige verandering was dat de anderen niet meer merkten dat ik bestond. In mijn droom was ik erg opgelucht dat, de dood, dat dood zijn zo meevalt. Er was niets aan de hand. En waar ik dan het meest moeite mee heb, is dat er staat... de enige verandering was dat de anderen niet meer merkten dat ik bestond. Want dat zal niet gebeuren. Noem nog even de drie titels die we straks gaan bespreken. Ja, over naar de dagelijke werkelijkheid. Ik ga de, de korte verhalen bespreken van Franca Treurs, Slapend Rijk... Ik ga een Engelse roman, die vertaald is, bespreken van Fiona Mosley, Elmet. En een waanzinnig spannend ja, journalistendrama, maar ook over een vliegtuigramp: Hideo Yokoyama, Japan Airlines, nummer 1, 2, 3. Oké, okay. dat en meer over een half uur straks. Dus om kwart voor elf een gesprek met Ivo Weijer... Die, die na de dood van zijn vader diens dagboek vond... en daardoor zijn eigen jeugd en zichzelf heel anders is gaan bezien. En zo meteen de hoogtepunten uit 50 jaar Paradiso. Maar we beginnen met het belang van naasten. De week van de psychiatrie die nog tot en met vandaag uh, plaatsvindt... vraagt aandacht voor het feit dat veel mensen met leed te maken krijgen... Zo krijgt in ons land bijna een kwart van de volwassenen... in zijn leven ooit te maken met een depressie. Een proces dat voor mensen in hun naaste omgeving... maar moeilijk te begrijpen is. Familie en vrienden zijn voor iemand met een depressie... echter wel heel belangrijk. Vaak kunnen zij zelfs meer doen dan professionele hulpverleners. Dat concludeert gezondheidspsycholoog Huub Buijsen... in zijn boek Als een dierbare depressief is. Goedemorgen, meneer Buijsen. Goedemorgen. Ja, uh, mag ik dat vragen waarom dit onderwerp zo uw aandacht heeft? Kent u het uit uw directe omgeving? Ja, ik ken de directe omgeving mijn vader. Toen ik Parkinson dementie kreeg. Jonge leeftijd, wel 60 jaar. En later, een paar jaar geleden, mijn broer. Um, maar ik ben eigenlijk geïnteresseerd. Ik heb mijn studie gedaan, psychogerontologie. En toen dacht ik na mijn studie, ik kan helemaal niks. Dus ik moet een vak leren. Toen ben ik uh, opleidingen volgen, opleiding gaan volgen, postacademie, opleiding tot klinisch psycholoog bij uh, de huidige nu is hij professor, professor Jan Derksen. En het tweede gesprek, dat eerste gesprek voerde met de patiënt. Het tweede met uh, altijd de naaste. Die mocht de patiënt zelf aanwijzen. En toen kwamen we erachter dat die, de naaste, de partner, de vader, de moeder... er vaak net zo onder gebukt ging, onder leed, als de betrokkenen zelf. Ja. En te later ging ik in de, in de psychiatrie werken. En toen las ik ook dat... Uh, ja, als mensen heel kritisch zich opstellen naar de, naar de patiënt... dat dan de kans op terugval, of draaiduurpatiënt, patiënt zoals wij het noemden... een stuk groter is dan als, als anders. Ja. Het is dus hm. lastig om iemand met een depressie... of dat bijvoorbeeld ja. je, je, je, je partner is, hm. of, of, nou ja, of je ouders hm. of je kind of zo... om die op een goede manier bij te staan. Want wat, wat zijn dan de fouten die meestal gemaakt worden? En nou, een van de fouten is dat je denkt van... Je gaat terugdenken naar hoe, hoe jezelf, uh, als je je minder voelt... hoe je dan jezelf op moet krikken. En dan denk je, dat geldt ook voor de ander. Dus de zware, ja, iedereen kent de gouden regel... van behandel de dus ander zoals je zelf wilt behandeld te worden. En dat ga je ook doen dan. Mm -hmm. Maar de, voor depressie geldt eigenlijk de platina-regel. Je moet eigenlijk vragen hoe de ander behandeld wil worden. Oké. Okay. Dat is eigenlijk... Ja, een, een grote valkuil is ook dat je denkt... ja. Uh, het ligt aan de persoon. Als je wat meer zijn best doet, dan komt je er wel bovenop. Ja. Hup, schiet op. Uh... Ja, precies. Het ja, valt allemaal dat... wel mee. Dan ja, is het ligt wezen... aan het eind van de tunnel. Ja. Met dat soort opbeurende opmerkingen. Dus ja, als niet je doet. het nou eens zo organiseert, ja. dan, hè? Ja, klopt. Is dat hem niet? Ja, je gaat van jezelf uit. Ah. Dus dat is die, die, die, die, die, die gouden regel. Maar je moet de plaat in een regel hanteren. Dus Kijk wat de anderen maar Het is zo heeft. voor de hand liggen natuurlijk ja. Om, ja. om het een beetje over te nemen. Klopt, klopt toch? Maar, maar je wilt ook dat er snel een einde aan komt, want je wilt je niet laten door de ander laten aansteken. En dat is ook een van de kenmerken van depressie. Ik las net een interview in de Volkskrant van Maarten Hart en die zegt ook terecht van uh, ja als je met depressie uh, omgaat, met mensen met depressie. Je wordt zelf ook een beetje depressief. Je wordt daardoor aangestoken. En dat wil je niet. Je wilt, je wilt dat zo snel mogelijk stopt. Dat is ook een grote valkuil. Dat is trouwens met alle leed wat je meemaakt. dat je wilt dat, dat snel stopt. En wat, wat dat voor... niet dan? Mag je, mag je dat dan niet willen? Ja, je mag het wel willen. Ja, maar. <laughs> maar ja, dat de, de, bij depressie is dat een moeilijk verhaal. Want. Ja, dus net als als je iemand een been breekt. dan zeg je. je loopt ze wat harder door. Kijk, het wezen van depressie is echt heel belangrijk. Wat ik nu zeg. Het wezen van depressie is dat je. En dat kunnen we bijna niet voorstellen als je geen depressie hebt gehad... dat je die, dat die gevoelens uh, minder worden. Dus je, en professor Vrijdag heeft ooit gezegd... Een, een definitie van een gevoel is een actietendens. Dus een, elk gevoel zet je aan tot actie. Maar als je dus geen gevoelens hebt, veel minder voelt... dan kun je ook minder in beweging komen. Dus je, je startmotor hapert of is stuk... En dat is eigenlijk het wezen van depressie. Dus, en Dat maakt het voor de persoon zelf ook zo moeilijk. Want we hebben, hebben allemaal hebben altijd moeite om in beweging te komen. Stel je voor, je bent, uh, iedereen weet het, als je als een uh, eten kookt bent, oh, eten is klaar, je roept de kinderen en dan roept ze, maar ze komen pas een paar minuten later. Je moet eigenlijk vijf minuten van tevoren zeggen, eten is klaar, over vijf minuten, dan kun je zich al voorbereiden om actie te komen. In actie komen is altijd moeilijk. En voor mensen met depressie is dat razend moeilijk. En mensen die zelf geen depressie hebben gehad, die kunnen zich niet voorstellen nee. dat iemand die depressief is, echt zoals wakker wordt en denkt. Dit wordt weer zo'n dag die ja. afschuwelijk is. Ja. En niks anders dan dat. Precies, dat is heel goed geformuleerd. Hè. Dat, is, dat zeggen psychologen wel eens van bijna, bijna alle ziektes kun je wel voorstellen. Maar depressie, als je die niet gehad hebt... kun je niet voorstellen. Dat, dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja, ik vroeg me af... weet iemand die depressief is... hoe die geholpen wil worden? Um, dat weet je ook niet goed. Dat weet je ook niet goed. Maar wat je wel weet... is dat je behoefte heeft aan iemand die naast hem staat. Dat, dat weten ze wel. Maar je moet... Kijk, dat is het moeilijke met depressie, dat geldt voor veel ziektes trouwens... dat je ambivalent bent. Je wilt... Uh, toch het zelf doen. Want je wilt niet die uh, schaamtje als je hulp aanneemt. En tegelijk heb je ook heel veel behoefte aan nabijheid. Dat de ander voor je eerst, dat er dat dat iemand is die, die met je meeleeft. Maar zijn er belangrijke vuistregels om, dus iemand die je naaste is, ja. niet uh, gek te maken met uh, goed bedoelde adviezen ja. en eindeloos uh, maar op zijn nek zitten? Hoe moet je er wel mee omgaan? Ja. Nou, een van de dingen is dat je... Um, als mensen moeilijk hebben met de depressie... Uh, dat heb ik in de psychiatrie geleerd toen ik hoofdbehandelaar was... je moet vaste ankerpunt hebben. Je moet zeggen, je bent, je hebt, wat ik net zei, van, uh, je hebt in een eigen bed erbij blijven liggen... terwijl je juist moet zorgen dat je vaste mensen op gaat staan... vaste mensen gaat ontbijten, vaste mensen eten, vaste mensen wandeling maken. En daar, al, daar kun je iemand al mee helpen. En, uh, bijvoorbeeld zeggen, kom, laten we eens gaan wandelen... En als iemand het niet wil, dan moet je, moet je, kun je even doorzetten. Van, do, laat het samen doen, Dat ga ik mee. Uh, doe het of om mijn plezier te doen. Dus je moet uitnodigend stimuleren. In plaats van te zeggen, je moet. Want we hebben allemaal een hekel aan het je moeten. En voor iemand is dat ook heel moeilijk. Maar je merkt ze vaak aan de verhalen van die mensen die er dus bij staan. Die willen in het begin willen die hartstikke goed helpen. Maar die hulp wordt dus eigenlijk niet geaccepteerd. En dan worden ze pissig. Ja, klopt. Ja. En dat voelt de ander ook. Dan, ja. Dat voelt de ander ook en daar word je nog wel nog wanhopiger van. Dat, dat, dat is ook wat je niet schetst. Dat is ook het, het allermoeilijkste. Dus je moet als het ware blijven volhouden... en de, uh, blijven uitnodigen. Dat, is, dat, dat is, uh, vraagt wel veel. Ja, dat is ook heel moeilijk. Dat geef, dat geef ik toe. En soms heb je er ook helemaal geen zin meer in. Soms trek je het zelf niet... Moet je, soms moet je zelf even afreageren. Ja, en als het nou dus voor een week hier was. Maar dat is niet zo. Ja, ja klopt. Hoe lang duren depressies dan over het algemeen? Uh, over het algemeen is het moeilijk te zeggen. Dus die hebben vaak wel een hoogtepunt, of, of een dieptepunt beter gezegd. En dan des te koorts. En dan krabbelt het weer op. Maar je kunt in individuele gevallen nooit zeggen hoe lang het duurt. En dat is ook is moeilijk. Bij andere ziektes kun je meteen afbaken. Nou, ik, heb me, ik heb nog zo lang en dan gaat het beter. Bij een depressie weet je het niet. Ja. Uw boek, als een dierbare depressief is... heeft als onderkop helpen zonder jezelf te verliezen. Want dat gebeurt dus vaak. Ja, kijk. Een valkuil is ook dat je zelf te veel gaat opofferen. Te veel voor de ander gaat zijn en jezelf verliest. Doordat je niet aan jezelf toekomt. Ik um, maak wel eens de vergelijking met... Als je, toen ik de eerste keer in het vliegtuig zat... Toen was ik echt verbaasd. Toen werd er omgeroepen. Van als je bij, bij noodlanding. moet je eerst het uh, zwemvest van jezelf aandoen. en dan van je kind. Ja, en, ja, dat, ja precies. En dat en kap en je op, u, de, op, de, op, de, op, de, op de neus. Dan ja. dacht ik: Vond ik zo gek. Dat toen ik even nadenk. Ja, dat is, dat is logisch eigenlijk. Want uh, als je zelf geen zuurstof hebt. kun je kind niet meer helpen. Dus, uh, en zo is het ook, ook bij een depressie. Je moet eerst voor jezelf zorgen. Elke dag iets hebben waar je naar uit kunt kijken. Dat is ook. Dat je ook met een verhaal thuiskomt, dat is voor allebei goed. Dus het is dus ook niet in egoïsme, maar belangrijk voor twee personen. Als je ook aan jezelf toekomt, als je ook uh, gaat genieten zonder schuldgevoel naar buiten gaat en op zoek gaat bij anderen. Ja. U hebt voor, voor dit boek met heel veel mensen gesproken, neem ik aan. Ja, ja, ik, maar ik heb ook heel veel uit de literatuur gehaald. Dus dat is een mooi breukje, inderdaad. Maar ik, ik, ik leer heel veel van het romans. Want als je romans leest, oh, komt er zulke, zo vaak oh. depressie voor. Welke romans hebt u uh, iets, iets uitgehaald? Ja, uh, Anne Karenina bijvoorbeeld. Uh, Amos Os staat een heel uh, leuk citaat in. Ja? Dus, ja, ik ben net, net als uh, mevrouw hiernaast echt een boekenwurm. En ik, als ik de een passage denk depressie... dan maak ik een aantekening vooraan in het boek. En dan als ik het boek schrijf, dan ja. zoek ik het op. En dan verwerk ik het in een boek. Ja, nou, ja? interessant. Ja, er zijn ja. natuurlijk veel elineveren. Wat denk je daarvan? Ja, ja klopt. Heer, dat is ook een hele nou, het is Interessant, want vroeger in, in, in het begin uh, mm. werd ook zo onderzoek gedaan naar homoseksualiteit. Mm. Omdat ja, uh. in een roman heb je een soort vrijbrief om. Open te schrijven over dingen die taboe zijn in de samenleving. Ja, ja. Ja. Ja. Of misschien ja. de, de, de, van de coulommeren des doods. Ja. ja. Nou ja, goed. het is natuurlijk ontzettend veel in de literatuur te halen. Is er nog een verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk? Zijn is mannen beter in het helpen. Van, van een depressieve naasten naar vrouwen of juist andersom? Ja, over het algemeen kunnen mannen iets makkelijker uh, zonder schuldgevoel aan zichzelf toekomen. En vrouwen hebben toch meer neiging zich op te offeren. Nou, een ander ja. verschil is dat vrouwen krijgen vaak een diagnose depressie krijgen. In het begin van, van uw inleiding zei u dat 23% van de mensen te maken krijgt met een depressie. Het getal is veel hoger. 23% van de, van de bevolking krijgt een depressie ooit. Okay. Dus en vrouwen ja. dubbelen ze vaak dan mannen. En dat is een van de redenen is als mannen mannen moeilijk hebben, dan gaan ze eerder drinken. Dus die krijgen die diag diag diagnose van uh, verslaving. Alcoholverslaving in plaats van. Dat is van beter. Maar. Dat kan je beter doen. Nou, ik zou eerder <laughs> zeggen, als, de, als de verslaving is nog veel moeilijker af te komen, <laughs> zeker alcoholverslaving. En als je verslaving, als daarmee geholpen hebt, dan, dan komt vaak de, de depressie nog weer naar boven. En ook nog het idee dat je zo'n jaar verloren hebt aan de, aan, aan de verslaving. Ja. Ja. Uh, nou, ik hoop dat uh, veel mensen hier, wat, wat u zegt, als 23% van de mensen hier mee in aanraking komt, als, uh, het zelf krijgt, dan, dan is het percentage van mensen dat er mee in aanraking komt, is dan nog veel en veel hoger. Maar, zeg maar Stel je voor dat iedereen, dat is ook wel bekend, wordt het, vier, vijf, dat je in je binnenste kring, je intimie, die vier, vijf mensen hebt die, die heel dicht bij je staan. ...je vader, moeder, broer, partner, kinderen... Nou, ...als één op de uh, vier een depressie krijgt... ...dan krijgt bijna iedereen er ooit mee te maken. Ja, maar goed, kijk, dan heb je natuurlijk ook nog burn-out. Dat is een soort voorstadium, heb ik begrepen, uit uw boek. Ja. Dus Tenminste, voor, dat kan het zijn. Voor, ja. kan het zijn, en soms is het ook. Een, soms is een burn-out, uh, zegt de huisarts... ...dat je een burn-out hebt waar je, je wezen en depressie hebt. En dat is zeker in het geval als je heel, als je nergens meer kunt, kunt van genieten... ...dan moet je vaak aan depressie denken... Hartelijk dank voor uw komst en voor uw boek. Ik denk dat veel mensen daar wat aan kunnen hebben. Gezondheidszorgpsycholoog Huub Buisen Over hoe je naast met een depressie dus het beste kunt helpen. Het heet Als een dierbare depressief is. Het is verschenen bij uitgeverij Spectrum. Het is heilige grond voor de popmuziek Paradiso. De beroemde tempel van de popcultuur. Gevestigd in een voormalige kerk in Amsterdam. Die midden 60e jaren leeg stond. Het kosmisch ontspanningscentrum voor hippies groeide in vijf decennia uit... tot een geoliede professionele concertzaal. In het boek 50 jaar Paradiso beschrijft popjournalist Hester Cavallo de geschiedenis van het poppodium aan de hand van 50 legendarische optredens. Hoe was het bijvoorbeeld bij David Bowie, Adele u of Pink Floyd. Over die magische momenten gaan we praten met haar. Hester Cavallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je persoonlijke band met Paradiso gaat ver terug in de tijd. Uh, je komt er al sinds 1972. Klopt. Lagen toen de matrassen op de grote zaal of alleen in de bovenzaal? Waarschijnlijk ook in de grote zaal. Of wel zeker. Maar als ik er kwam was het smiddags. Huh? Dan was het een beetje Kom je een choc halen? Ik kwam op de kindermiddagen. De kindermiddagen. Ja. Echt waar. Ja, en wat werden... deden we dan? neuzen verven. Uh, nou, dat was verschillend. Maar er werden destijds was gert Dreugen, de latere tv-persoonlijkheid, ja. uh, was een van de organisatoren van alles. Samen met onder andere Rick van Bentum. En dat was een kunstenaar. En die vonden het dus leuk om voor de kinderen ook iets te doen. En dat was dan bijvoorbeeld schilderen, smiddags. Oh, oh. Maar dat betekent dan eigenlijk met verf gooien en... Ja, alles, alles, alles, alles mocht. mocht alles ja. mocht en er waren een paar hele vriendelijke volwassenen... die je dan ondersteunden in, ja. uh, in je gedrag. Zijn Willem de Ridder was de man die het allemaal voor elkaar kreeg, hè? Ja, de grote sprookjesverteller. Ja, klopt. Maar die was toen al verdwenen. Die was toen al weg? Ja, die is eigenlijk maar heel kort geweest. Waarom, waarom ging die weg? Nou, hij heeft het gebouw eigenlijk ontdekt en hij heeft het dus uh, uh, geregeld dat, dat ze daar mochten zijn. Maar al heel snel bleek dat het voor hem persoonlijk niet helemaal de juiste ruimte was. Hij, was meer, hij hield meer van kleine, intieme ruimtes. Hij vond Paradiso toch alweer snel de baas op het podium en de volgelingen in de zaal. En dat was niet Willems uh, hmm. idee. Het begon echt als een hippie tent. Vooral in die bovenzaal. Ja, daar, daar zaten ze de hele dag te blowen. En beneden. Uh, Ook. Ja, ook, ja. Maar uh, was het meteen al niks dan hippie? Eh... Uh nou, ja, dat is ook wel grappig. Want het was dus wel een ongelofelijke magneet voor ja. uh, vrijgevochten jongeren. Ja. Uh, meteen vanaf het begin. De, de trap zat gewoon al vol voor twaalf. Uh, voor het opening ging zaten er allemaal nieuwsgierige jongeren uit Nederland, maar ook daarbuiten. Dus uh, Scandinavië, Duitsland, Amerika en alles. Maar je zag ook, het was ook wel een magneet voor. Iedereen die zijn verzetje wilde. En het, er waren ook behoorlijk gewelddadige confrontaties... vooral bij de deur, dat mensen niet wilden betalen. En er waren heel veel uh, dealers die hun waar wilden opdringen... aan de argeloze jongeren. Mm -hmm. En daar ontstonden ook vechtpartijen. Van, nou ja. Dus het was niet alleen maar hippie, peace and love. Maar er nee. werd nee. al wel uh, muziek gemaakt hè, in die tijd. We hebben een fragment uit die begintijd. Pink Floyd in Paradiso, 9 augustus 1969. Goed zo. Ja, ik ik weet nog wel, ik bij. heb dit optreden gezien. Echt waar? Ja, en waarom ging ik er naartoe omdat ik Arnold Lane zo'n prachtig nummer vond. Dat was namelijk gewoon een hitje uit de 60-jaren. En dat speelden en dat, ze niet. Nee, precies. Dat speelden ze dus niet. <lacht> ja. Alleen dit soort gejang, ik denk, ben ik hier nou voor gekomen. <lacht> en dat ging maar door. Ja, van die nummers van, van een half uur. Ja. Ze stopten maar niet. Ja. Maar het was een legendarische optreden. Absoluut. Uit bleek voor mij jaren <lacht> later pas. <lacht> nou, nou ja, in in dat boek heb je die legendarische optredens dus uh, geturfd 50. Was dat nog lastig uh, kiezen? Ja, uit 23.000 was het ja. lastig kiezen, ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik ging natuurlijk meteen ook kijken... bij welke optredens ben ik geweest. Nou, bijvoorbeeld Vela Kuti, dat kon ik me nog, uh, nog herinneren... Ja? dat ik daarbij geweest oh, was. Oh, leuk. Ja. Ja. Maar uh, hoe heb je geselecteerd? Ja, nou, een aantal uh, sprak voor zich. Rolling Stones, uh, Prince, Sex Pistols. Dat was natuurlijk wel duidelijk dat die erin moesten. Amy Winehouse. En een aantal heb ik uh, gekozen... Vanwege mijn eigen herinneringen eraan. Niet eens, was het bij koetje was ik bijvoorbeeld zelf niet geweest... maar ik weet nog wel dat er toen enorm veel opwinding was in de stad... van uh, wat, wat dat dan wel niet betekende, zo'n concert van drie uur... Uh, ja, van een Afrikaanse band. Je met, had in Melkweg ook al hele lange concerten van Afrikaanse bands. Dat was gewoon in die tijd. Ja. Ja. gebeurde dat gewoon precies. Veel, Ja, precies. Dus nou, dat, is, dat was gewoon... Van, van, ja, en ook om het boek veelzijdig te maken. Ik heb natuurlijk ja. veel soorten muziek toch proberen te beslaan. En veel concerten dat je... je noemt ik zelf net Amy Winehouse en je beschrijft dan van ja, dat was eigenlijk voor het laatst dat zij nog uh, in een wat kleine intieme zaal stond. Daarna explodeerde die roem uh, zo, zo enorm. Weet je? Dat ja. kon toen nog, dat hebben mensen dan nog net meegemaakt. Zo van, ja. Ik heb haar toen en toen nog gezien. Uh, Britse Joy Division staat er ook in, een legendarisch optreden, januari 1980. Vier maanden later speel, pleegde zanger Ian Curtis. Zelfmoord. We gaan even een fragmentje horen. New Down Ja, was je nou ook bij? Nee, helaas. Voor hun doen klinkt het toch vrolijk ja. hè? Ja. ja. Nou ja, die... Uh, die, die uh, mythische klank, er hangt toch iets, iets, iets heel bijzonders rondom dat paradies. Hoe heb je geprobeerd om dat te verklaren? Wat er zo bijzonder aan die plek is? Uh, nou ja, ik heb dus het boek is opgebouwd door, ja. met interviews... Uh, met uh, ooggetuigen die ja. erbij zijn geweest. En voor ja, iedereen die... Uh, merk je wel dat een concert in Paradiso heeft wel een extra uh, lading of een extra uh, glans um, en ja waar hem dat in zit heb ik niet nou dat was niet de bedoeling per se maar ik denk uh, wat uit mijn eigen ervaring uh, puttend Denk ik dat de, de manier waarop je daar staat, uh, hoe je daar een concert kunt zien. Dat je zo helemaal ingebed zit in, in al dat publiek wat zo helemaal aan drie kanten rondom je staat. En overal zie je mensen die staan te juichen of te spartelen of wat dan ook. En dan die band binnen ook die ene uh, oogopslag zie je alles tegelijk. Het heeft gewoon een enorme gecondenseerde ge ge impact maakt het. Meer dan elders, denk ik. Ja, en de, de, het is gewoon een hele mooie setting, ook op die balkons. Het is toch een heel apart sfeertje natuurlijk. Ja, ja. zeker. En dan heb je dus nog de kleine zaal, wat nog steeds een beetje ja, zo'n residu van het uh, hippiedom is. En dan nou, voor driekwart van de tijd weer gewoon ramconcerten, echt, uh, nou, waarvan je van de tering echt geen idee hebt dat de muren er nog in blijven. <laughs> Zoiets, ja. ja. ja. <laughs> nou ja weet je, het gekke is dat uh, dus vanaf 1976, toen die puntbeweging populair werd... toen werd het juist steeds meer een hele gestroomlijnde organisatie. Dat is een soort keerpunt. Ja, nou, dat is wel geleidelijk. Ja, nu nou ja, zien we dat als een keerpunt, ja. maar het, is, het heeft nog wel een tijd lang geduurd... voordat het werkelijk gestroomlijnd werd. Uh, maar het is wel zo dat het punt heeft ook min of meer al wel gered van de ondergang. Hoezo? Anders was het gesloopt... Er komt nu een parkeergarage of een casino. Dat was het plan. En het was ook helemaal vervallen. Het was echt zo midden jaren zeventig. Alles lekte en was gammel. En het werd niet onderhouden, omdat het. Uh, gepland was om af te breken. En er was ook binnen het huis... qua organisatie was het... één ja, grote vechtende bende eigenlijk. Dus er dat, dat was gewoon heel veel... Uh, verschil van inzichten over wat Paradiso eigenlijk moest zijn. Het was een activistencentrum. Het was een creatief centrum. Het was een ontmoetingsplek... voor hangjongeren. Uh, en dat het echt een muziekzaal werd... die, die uh, trend is ingezet. Zo'n beetje vanaf punk. ja En wie heeft dat dan voor elkaar geboxt? Nou, de mensen die toen daar aan de leiding waren, dat was onder meer uh, Huib Schruurs. Die was, ja. uh, had wel een duidelijke visie. Hoewel hij ook behalve muziek veel belang hechtte aan andere soorten uh, debatten en, en, en maffe theaterdingen. Dus het was niet alleen muziek, maar die, dat was wel de hoofdmoot. Uh, een hoop buitenlandse artiesten praten toch met een buitengewoon warm gevoel over die zaal, hè? ja. En dan allemaal zo'n beetje, want ook nu, uh, bijvoorbeeld zo'n Simple Minds... dat toch een hele grote stadion is geweest, weliswaar op de terugweg is... speelde er nog een paar weken geleden. En dan denk je, goh, daar staan ze dan toch maar weer met dezelfde energie... en ze hebben er zin in. en Nou, kennelijk is dat toch een soort lokroep. Ja. Waarvan je zou denken, nou, daar voelden ze zich allemaal een beetje te groot voor... maar dat is dus niet zo. Nee, geen groep is te groot voor Paradiso. Nou, dat, dat bleek dus toch uiteindelijk bij waarschijnlijk het bijzonderste optreden toch van de Stones. Ja. Daar. Het, uh, de opnames van een live akoestisch album, waar ook een dvd van is gemaakt, Klopt. die daar uh, plaats heeft gevonden. Ja. Is het eigenlijk ooit duidelijk geworden waarom ze dat daar wilden? Nou, ze hebben het niet alleen in Paradiso gedaan. Ook in Olympia en in pa Parijs en nog een paar zalen. Ze hebben dus een deel inderdaad van Paradiso gebruikt. Dat is ook wel heel grappig, want toen hebben ze dus Paradiso gewoon helemaal verbouwd. Het was mm. echt, er werd voor drie ton is toen uh, Paradiso verbouwd. Er is toen verbouwd. een ex extra balkon, balkon Ja, dus ja. nu is er een extra balkon. Maar dat was eigenlijk het voorbeeld van de Stones is gevolgd. Ja, die ja. hebben toen een nep balkon gemaakt... omdat het beter stond voor de DVD. Maar ja, zij zagen waarschijnlijk ook wat een prachtig gebouw het was. En ze hebben toen wel nog een hele delegatie modellen ingehuurd, ja. wat voor die voor aanstonden. Het moest wel lekker uitzien. Het beeld moest natuurlijk wel een beetje Ik, mooi ingevuld ja. worden ook nog, maar. Ze waren zo tevreden over. Vechten om die polsbandjes was het, hè? Ja, dat was echt drama. ja, <laughs> ja. ja. Had je er een? Mensen sprongen... Nou, ik was toen aan het werk. Ik ging voor een stukje schrijven voor de krant Ik ging naar de Melkweg, want daar werden de polsbandjes verkocht. Maar alle mensen die het graag wilden... Die stonden overal in de hele stad verspreid. Niemand wist waar de voorverkoop zou zijn. Dus ze stonden bij de virgin winkel of bij Paradiso. Dus toen kwam het bij de Melkweg bleek het dus te zijn. Toen kwamen al die mensen kwamen erheen gerend. En heel mensen sprongen in het water om ze hoopte dan sneller bij de ingang te zijn... om dan zo'n polsbandje te krijgen. Nee, dat waren echt hele dramatische tafereelen. Nou ja, sowieso. Er hangen zoveel mooie verhalen om die zalen gewoon heen. Het lijkt me echt wel heerlijk om daar eens in te duiken. Er wordt ook veel aandacht besteed, hè, 50 jaar Paradiso. Ja. Wij zijn er natuurlijk toch allemaal mee opgegroeid. Zullen we tot slot nog even een stukje Amy Winehouse beluisteren? All oh, I could never be to you is the darkness that we knew. Yeah, I just regret I got accustomed to you. Oh, I said, What's so right? When we were at our height, waiting for you in the hotel at I know I had him at my back, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You Oh dat me but don't walk away I am over no away as Can take today I am I so. <laughs> <That> is not... gone <laughs> on het orkest was waarschijnlijk in één keer foetsie. Nou, het klonk in ieder geval geweldig. Goed, uh, 50 jaar Paradiso. Hartelijk dank Hester Cavaglio. Mooi boek over verschenen en uh, een mooie geschiedenis. We springen meteen over is naar... Is nog een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Ja, er is van alles. De oor ja. heeft een speciaal... Oh, ja. Nou ja, ga maar door. Okay. Is het ook wel waard. Lisabeth de Paris. De boeken. Oh, nou, was Amy hard. Moet je, weinig, moet je wakker maar. worden of? Wat? Nou, ik vond haar zo geweldig. Ja. Nou, goed, nou, dan gaan we maar even naar de Zeeuwse grond. Ik begin met Franca Treur. Ja, hele korte verhalen. Twee bladzijden. Franca Treurs, een Zeeuwse jonge schrijfster. Bekend geworden natuurlijk van eh, Dorstvloer vol confetti. Ja, daar is ze opgegroeid in een soort speciaal gereformeerd gezin... die heel erg strikt via de Bijbel leefde. Mooi roman eh, daarover gemaakt. En het mooie is dat het niet een rancuneus boek is geworden... of een afrekenboek. Er zit zoveel humor in en zulke goede observaties... en zoveel prachtige zinnen. En dat doet ze ook in deze korte stukjes. Die zijn voor een groot deel in NRC Neck. Uh, verschenen en er zijn de prachtige, ja, ik weet niet of ik denk dat het soort linos of een tekening is, ingekleurde tekeningen van Olivia Ettema En het zijn, ja. Ik weet het niet, zij weet een vinger altijd op een zeer klein plekje... en dan kijkt ze van twee kanten naar dat zere plekje... en dat schrijft ze dan in twee bladzijden op. Ik, ik vind het kleine magische wonders. Een voorbeeld bijvoorbeeld, een paar jonge ouders... Uh, waarvan twee vrouwen zwanger zijn, die zitten met elkaar te eten... en dan zegt de ene zwangere vrouw... nou, uh, als we een dochter krijgen, ik, ik, ik noem, we krijgen een dochter... en die noem ik Alice. En dan zegt die andere zwangere vrouw... oh wij noemen onze dochter ook Alice. En dan is die eerste heel boos, want die andere is eerder uitgerekend. En dan denken straks de vrienden dat ze haar vriendin nadoet. En dan is ze zo overstuur en kwaad. En dan gaan ze alvast een mail sturen naar alle familie... dat ze al een nog niet geboren dochter gaan aankondigen... om haar de eerste te zijn met die naam. En dat in twee bladzijden... en het is, Je voelt de pijn, je voelt het verdriet, de jaloezie... maar ook... De wanhoop en, en dan is het allemaal zo nuchter en vriendelijk opgeschreven. Nou, en, nou ja, daar zit het ook vol. Ook iemand die in een nieuw huis betrekt met een vorige bewoner... Laat, geeft haar gewoon de kans niet om het haar huis eigen te maken. Want die wil dan even met zijn gezin op de foto in het oude huis. En, nou, je ziet het gewoon langzaam wegglijden. En je denkt, het zijn allemaal mensen die net niet grip krijgen... in de omgeving waar ze in zitten. Prachtig. Ik vind elke dag even een lezen. En als we nu dan herlezen. En dan komt er weer een ander idee op. Goed, dan gaan we naar Fiona Mosley. Uh, Elmet Ik had nog nooit van haar gehoord. Die is een debutante, Engels, ge ja, geboren in York. Uh, ja, meteen debuutroman. Meteen shortlist voor de grootste Engelse prijs. de Man Booker Prize, de shortlist. 2017. Niet gewonnen, maar wel meteen mega groot. Ja, ze wordt geplaatst onder Gothic. Maar Gothic, dan denk ik aan... Wat is Gothic in uh, ieder ja, geval? Nou ja, Gothic is dat. Dat van dat duistere literatuur. Ja, maar ik denk altijd aan van die meisjes met die zwarte ogen en zwartgeverfd. Ja, dus, dus... De, laat dat woord maar gaan. Maar dat is in Engelse literatuur is dat nog wel een begrip, maar wij kennen dat niet. Maar waar schrijven ze het dan over? Nou, ja, het wordt zo genoemd omdat het wat, wat grimmig is. Het speelt wel in nu, maar het lijkt in een soort oerverleden te spelen, omdat um, het speelt in Yorkshire in een wat verlaten gebied, waar een vader met twee kinderen in een woud gaat wonen en voor dat gezin een huis bouwt. En langzaam maar zeker krijg je de jeugd. Het wordt verteld door de zoon, die is ongeveer 14, 15 jaar. En die vader kan alles, maar die vader is een prijsvechter. Die heeft geen baan, die vecht om zijn kinderen te onderhouden. En ja, dan ontdek je dat ze eerst bij oma hebben gewoond. En dan ontdek je dat die vader gewoon heel lief is. En dan denk je, waar is die moeder dan gebleven? Nou, dat is ook zo'n zwervend iemand geweest. En langzaam puzzel je dat gezin bij elkaar. Maar ja, hij heeft dat huis gewoon maar in het bos gebouwd. Denken die kinderen. Dat blijkt later wel de grond te zijn geweest van die moeder. Die moeder heeft blijkbaar problemen gehad. En dat verkocht aan meneer Price. En meneer Price komt natuurlijk op een dag. Zeggen van ja. Je hebt zomaar een huis gebouwd. Op mijn grond. Ja. Zegt die vader. Maar je doet er niks mee. En die vader is een rouwdouwer En die, ja, die traint die kinderen om zelf te overleven. En die dochter is eigenlijk meer een kerel. Die vecht en die sterk. En ze jagen nog met pijlenbogen, Dus is heel primitief. Terwijl. Ja, de wereld eigenlijk heel modern is. En het jongetje heeft alle verzorgende taken. Die maakt cupcakes. En het, maar het prachtige is die ruwheid van dat leven. De liefde van de vader ten opzichte van die kinderen. En dan prachtige passages die zo poëtisch zijn. En ik wil even een zin, want dan, dan, dat zegt veel meer dan mijn hele verhaal. Ze wonen dus in dat bos... Het hele, nu schaars beboste graafschap was ooit woudrijk geweest. En de geesten van het oude woud waren voelbaar wanneer het waaide. De aarde wemelde van verhaalflarden die als een bladerstroom waren neergedaald en vergaan. En die toen weer vorm hadden aangenomen en waren opgekomen in het kreupelhout en in ons leven. Een debuut, hè? En dan denk ik... wat heb ik toch hoe, met mijn hele leven hoe, hoe, gedaan? Ja. Hoe, hoe, hoe oud is die? Uh... Ja, dat weet ik niet. Jong, 1988. Dan denk ik nog ja. altijd, dat kan nooit iets 30. zijn. Maar ik is ben inmiddels ook al oud. Ja. ja, dus dat is gewoon fenomenaal. En mooi vertaald, mooi poëtisch vertaald... Ja. door Anneke Bok. Ja. En spannend ook. Ja, ook spannend. Want je voelt, het, het speelt... één kant dat die jongen op de vlucht is. Er is iets ernstigs gebeurd. En hij rent. Je ontdekt dat hij achter zijn zusje aanrent. Dus dat is in een soort heden, heden En hij loopt dus ergens heen. En je krijgt dus dan de jeugd en dit en dat en dat. Naar nou, die climax toe, wat er is gebeurd. En dat is gruwelijke confrontatie. Dat wow. ga ik niet vertellen, want... Je had me <lacht> aan ja, ja, echt waar? Ik vind het zo knap hoe iemand... Uh, zo hermetisch en toch poëtisch... naar zo'n zo clue weet op te bouwen... en je aandacht vasthoudt. En over aandacht vasthouden heb ik een dik Japans boek, Hideo Yokoyama... Echt, ik vind het wel mooi dat nu echt Japanse boeken hier naartoe komen. Dat is een Japanner, 1957, dus wat ouder. Was heel lang een onderzoeksjournalist in Tokio. Maar ja, op een bepaald moment ging hij schrijven... was meteen de bestseller-auteur van zijn vorige boek... Tokio Tapes nummer 64. Binnen zes dagen 1,1 miljoen boeken verkocht. Sir. En dat gaat over een verdwenen meisje. Ontzettend spannend. Hij is een soort thriller-mystery-schrijver. Maar dit boek vind ik fascinerend. Want toen hij onderzoeksschrijver was... Journalist was, heeft hij zelf als verslaggever verslag gedaan van de grootste vliegramp die er eigenlijk heeft uh, voor, uh, plaatsgevonden. Dat is Japan Airlines nummer 123. Hij heeft daar de meest vreselijke dingen gezien. 520 mensen zijn omgekomen. Vier mensen hebben het maar overleefd. Het ongeluk gebeurde. Uh, ja in een onbergzaam gebied, op een gruwelijke berg... die ook bijna niet bedwongen kon worden. Dus dat bemoeilijkte de zaak ook. Dus allerlei journalisten die naartoe werden gestuurd... moesten ook kunnen bergbeklimmen, anders kon je geen verslag doen. Hij heeft dat gedaan. En hij heeft eigenlijk nu pas... Kijk, het boek is uit 2003, het is nu vertaald. Nu pas heeft hij het kunnen verwerken in dit boek. En hij volgt, interessant genoeg... niet een verslaggever die naar het rampgebied gaat... maar een verslaggever die al lang op de redactie werkt die heeft, eh, toen hij baas was van een jongere verslaggever... ja, heeft hij eigenlijk de verantwoordelijkheid genomen... voor die jongere verslaggever En die heeft een ongeluk gehad of zelfmoord gepleegd. Dus hij wil nooit meer leiding geven. Een bijzondere man. En hij krijgt de leiding over de rampenverslaggeving. Dus het wordt helemaal vanuit de redactie geschreven. Maar je krijgt zijn vriendschap met een andere journalist. Wat is daar precies mee aan de hand? Want het begint 17 jaar later, na de ramp... dat hij met de zoon van deze vriend deze onmogelijke bergen gaat beklimmen en de meest onmogelijke wand. En dat vervlecht de hele tijd... Het beklimmen van die berg en wat er toen gebeurde. Alle machinaties op de redactie. Ja, het is ontzettend ook Japans. Want het gaat over hiërarchie. Het gaat over uh, anciëniteit. Het gaat over uh, in welk kamp zit je. Uh, hoe gaan de dingen verlopen. Maar ook welke, politie, welke informatie krijg je van de politie. Welke niet. Dus het is ontzettend spannend. Maar ook de, de, de, wat wordt nieuws en wat wordt geen nieuws. En... En het verslag van de ramp. Dus het vervlecht de hele tijd gecompliceerde hoofdfiguur. Moeilijk leven thuis. Geen band met zijn zoon. Wel met de zoon van zijn beste vriend. En ja, zo krijg je privéleven. Je krijgt het verslag van de ramp. Je krijgt de machinaties op die redactie. Waanzinnig goed gedaan. Ik mag niet vaak waanzinnig zeggen. Maar dit is toch <lacht> wel ongelooflijk knap. En eh, het boeit. Het is meer psychologisch dan een thriller. Maar het is ook spannend. Klinkt mooi. Ja, ik, ik vond het een ontdekking. Okay. En denk ik, dankzij Murakami, he, dat die Japanse Ja, ik weet het hadden. eigenlijk niet. We hebben natuurlijk allemaal grote schrijvers gehad. Het is vertaald door Robert Neugarten. Goed vertaald, lekker zakelijk ook. Uh, er zit geen poespas in die boeken. Ja. Maar het is echt uh, ja, spannend en mooi. Okay, Japan Airlines, nummer 1, 2, 3. Alle informatie, u kunt het vinden natuurlijk op de NPO-site Radio 1. En ook op, bij ons op de Facebook-pagina. Of u kunt natuurlijk ook naar ons twitteren. Hashtag nieuwsweekend. Hartelijk dank. Ah, look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church Where her wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps In a jar by the door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 Oh, jongens, het is al afgelopen. Zo is het. Kijk er <laughs> nog niet doorheen. Uh, dit was uit de tijd voor de paradijsen bestond zelfs. Eleanor Rigby, The Beatles. Dat zijn ouders een pittig oorlogsverleden hadden, dat wist Ivo Wij al wel. Maar toch was hij verrast toen hij na hun dood het ouderlijk huis ontruimde en een grote map tegenkwam met daarin een getiept onderduikdagboek van zijn vader. Een minutieuze vertelling over het verloop van de oorlog, maar ook over leven als onderduiker op een zolder in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Levendig opgetekende gedachten. Soms filosofisch, soms emotioneel en wanhopig en aan het uit juist vaak emotieloos. En haast staat. Kato, vermoeid. Het werpt in ieder geval een heel ander licht... op niet alleen zijn vader, maar ook op zijn eigen persoonlijkheid en leven. En hij heeft er een boek over geschreven en hij is hier. Hartelijk welkom, Ivo. Wijel. Wist je dat je vader zo mooi kon schrijven? Um, dat wist ik wel, omdat hij uh, met, met, met de gedichtjes van Sinterklaas... en als hij brieven schreef, dat waren echt fantastische gedichten, heel poëtisch. Dat wist ik wel, maar niet dat het zo intens en zo consequent... en, en en veel was. Want even voor de goede orde, je had geen idee dat dat dagboek bestond. Nou, een klein idee. Hij had er een paar keer tijdens zijn leven over uh, gehind. Met hele losse flodders. En dan moest je er vooral niet op doorgaan, uh, want dan uh, sloeg hij dicht. Dus dat we echt zo'n enorm, het was meer dan 12, 1200 getypte pagina's, vonden na zijn dood. Dat was echt een complete verrassing. Ja, want hij had nooit gezegd: ik heb een dagboek bijgehouden. Hij had het wel nou ja, waard. Hij had het dus misschien een keer opgehind, zei ja. je, maar hij, maar dus, hij zei niet het is er nog. Nee, en hij heeft ook niet gezegd waar. En ik weet ook niet um, of hij zelf nog wist dat hij het bewaard had. Want we zijn in het huis waar wij het vonden zijn we uh, verhuisd toen ik vier was, dus in 1959. Dus misschien heeft hij toen in de boekenkast op de tweede rij gezet en er nooit meer aan, uh, naar omgekeken. Dus geen idee. Dus, of hij dus je het... weet ook niet of het nou de bedoeling was dat jullie het later pas vonden of dat jullie het helemaal niet zouden vinden. Dat is het grote dilemma wat ik nu heb. Wat, wat, wat moet ik ermee? Wat mag ik ermee? Dus je mag ik, ik er heb alles duizend mee. vragen. Ja, maar je maakt, ik, ik maak het leven of het dagboek, de intieme dingen van mijn vader nu publiekelijk. Mm -hmm. En ik vind weet je dat niet moeilijk? Of dat, ik vind het niet moeilijk trouwens, ik kan niet meer terug, want ik heb het gedaan. Yeah. Ik twijfel wel af en toe van mag het wel, mag het niet. Dus ik, ik ben het, wat God Hommel zoiets zei. Altijd eens met de laatste spreker. Ja. Als iemand zegt, een oud-tante, van nee, dat mag je, dit had je niet mogen doen... vind dan jij vind dat, ik ook. dat ook. En als iemand anders mij bemoedigend het uh, schouderklokje Lekker geeft... Is van, dat. Het is juist heel goed, want het is een prachtig dagboek... dus je doet er mensen plezier <laughs> of je hebt... dan ben ik het daar ook weer mee. Okay. Dus ik, ik ben, nou maar ja, dan komt oom ja, Bram weer en dan... Maar om dus in het hoofd van je vader mm -hmm. te kijken... dat. Dat beschrijf je in boek. Ja. dat boek. Dat was heel ingrijpend. Het was oh, ontzettend jou? ingrijpend, omdat hij heel erg open was. Hij was nog jong. Hij was 19. Voor, toen hij voordat onder... hij met je moeder trouwde. Ja. Ja, hij kende mijn moeder nee. nog helemaal niet. Maar hij is al zo filosofisch bezig in dat dagboek. Hij kan zichzelf ook heel erg apart zetten van de oorlog als fenomeen of van de toekomst, wat moeten laten. Dus hij geeft eigenlijk ook al in delen een voorzet... hoe hij later daarmee om zal moeten gaan als hij de oorlog overleeft. En als ik ooit met Godes hulp kinderen krijg... hoe ga ik ze niet belasten? Daar maakt hij een soort draaiboek al voor. En het fascinerende is dat hij dat draaiboek... voor een groot deel heeft uitgevoerd ook. Zoveel jaar na dato... Dus, Want... ge Geef daar eens een voorbeeld van. Nou, hij, hij schrijft dus dat het, het is zijn oorlog... en het is zijn verleden en het is zijn ballast. En hij, zegt, uh, hij schrijft ook... Um, de oorlog zal als een nooit leeglopend infuus aan mijn arm blijven hangen. Maar dat is mijn infuus en het is mijn arm. Dus als ik kinderen krijg moet ik ze daar niet mee belasten, dus ook niet over praten. En hij schrijft moet... een jongen van 19, 19 ja. dat is wel verbazingwekkend. Het is, het. Het, is, nou ja, het is echt een heel bijzonder dagboek, niet, niet mm -hmm. zozeer wat ik heb van geschreven... maar wat hij al schreef, en dan 1200 pagina's lang. En dat heeft u dus consequent uitgevoerd, want in jouw jeugd... ben je daar ook niet mee belast. Tenminste, Totaal niet. Nou ja, misschien achteraf wel, maar daar komen we dan zo nog op. Maar je vader heeft het er gewoon nooit over gehad... Mijn vader heeft het, mijn moeder wel, mijn vader over haar eigen oorlog maar, verleden, maar mijn vader überhaupt nooit. En die heeft daar eigenlijk gedaan wat hij in het dagboek heeft, heeft voorspeld. Hij heeft uh, het zo goed gecamoufleerd onder blijdschap en een heel leuk leven en, en, en uh, leuke dingen doen. Ik heb een hele leuke, gezellige jeugd gehad, vrolijke jeugd. Um, dat wij niet eens door hadden dat er überhaupt iets te camoufleren viel. Zo zo zorgeloos was onze jeugd. Want als je bij vriendjes of vriendinnetjes kwam van school... ik zat in Amsterdam-Zuid, Joodse buurt. Veel Joden wonen daar, veel Joodse kinderen. Dan kwam je vaak in, in huizen thuis waar, waar je stil moest zijn. Want vader had weer migraine of de gordijn. Daar hing een sfeer. En dat was bij ons niet. Dus we hadden gewoon niet door dat er iets verborgen moest worden. Nee, want uh, je had ook nog. Uh, je was niet enig kind. Ik heb Hans, ja. is uh, drie jaar ouder, mijn broer. Ja, twee broers. Nee, maar uh, je schrijft op een gegeven moment uh, uh, dat je aan de depressies leidt. Uh, je zegt ook. Mijn, ik lees even een klein stukje voor. Ook mijn moeder zat ondergedoken, ver van mijn vader, die ze toen nog niet kende. Nou, heb je het nog over je nicht... die dan op een gegeven moment het begrip introduceert kinderen van het KZ-syndroom. Je zegt dan, ik vond dat grote onzin toen. Mijn ouders spraken toch nooit over de oorlog. We hadden het toch altijd reuze gezellig thuis, dus niks aan de hand. En dan, ziende blind was ik, hinkend langs een refijn. En hoe lijk ik op mijn vader, merk ik nu meer dan ooit. Inslikken, ontkennen, veralgemeniseren. Als in het kinderspelletje, wie niet weg is, is gezien. Je ogen sluiten, zodat je niemand kan zien. Want als jij niemand ziet, ziet niemand jou. Dus dat betekent dat, ja, dat heel erg, uh, laten we zeggen nadat je dat hele dagboek hebt gelezen... dat je dacht van, hé, hey, ik zie nu mijn jeugd gewoon met hele andere ogen... en ik zie ook wat ik eigenlijk onbewust van hem heb overgenomen. Ik ben een blauwdruk van mijn vader. En dat heeft natuurlijk niet alleen met, met de oorlog of opvoeding te maken... ook met karakter. Maar ik doe precies hetzelfde als hij. Um, ik, ik, mijn vrienden noemen me altijd een mossel. Ik ben zo gesloten als ik weet niet wat. Dus ik ben ook... Ik, ik kan het zo goed invoelen wat hij heeft gedaan met zijn oorlog. Je, je kan jezelf ontzettend goed voor de gek houden. En een, en een heel leven lang. En uh, dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Vind jij en, dat hij zichzelf voor de gek heeft gehouden dan? Ja, want hij zat natuurlijk vol met verdriet. En, en, en, en leed van de oorlog. Wat hij niet kwijt kon. Hij kon er gewoon niet over praten. Ook niet met mijn moeder. Het was een geweldig huwelijk. Maar zelfs dat niet. En hij schrijft ook in heeft hij is blijven schrijven... maar dan brieven aan zichzelf. Die hebben we ook pas na zijn dood gevonden. En dan heeft hij het ook over dat de band van mijn moeder... dat ze aan tafel zitten en dat ze, zitten ze hand in hand. En dan heeft hij het over de zinloze zinnen en de woordloze woorden. Er werd er niet gesproken, maar mijn moeder begreep waar hij mee zat. En alleen door het hand vasthouden was dat al een steun. Maar dan is dus uiteindelijk de cruciale vraag toch... heeft hij eronder geleden, die ja of de nee? Nou ja, het, het, het, het nare van iets vinden na iemands dood... is dat je op de muur van doodstoot stuit. Je weet, ik krijg geen antwoorden. Ik kan alleen bedenken... Um, of hij eh, zichzelf zijn hele leven geweld aan heeft gedaan... of dat hij het zelf zo goed heeft verstopt dat hij een heel leuk leven heeft gehad. Want dat we een leuk leven hebben gehad, staat gewoon ook buiten kijf. Ik, ik, ik heb altijd het idee dat hij al zijn leed en zijn frustraties... en zijn woede in een koffertje heeft gedaan koffertje dicht en onder het bed geschoven. Ja, maar wat raar is, daar gaat het boek natuurlijk ook voor een deel nee. over, dat dat op een of andere manier naar jou overgesprongen is, maar dat bepaalt niet, heeft geleid tot een vrolijk en zorgeloos leven. Ook niet tot een heel depressief leven. Ik heb depressies gehad en neerslachtigheid. Maar ik heb ook een heel goed, leuk leven tussendoor gehad. En ja, nu, want jij bent bekend voor mensen die dat misschien nog niet weten. Als, als een, een journalist die altijd vrolijke reisverhalen schreef. En ja. genoot van het, het ja. goede leven. Dus het is niet zo dat ik wenend uh, op de bank lig, uh, 60 jaar lang. En, uh, dus ik, ik, ik, er zitten gewoon neerslachtige periodes tussen. Maar daar, daar, mijn leven gaat ook gewoon door. En nu merk ik, nu ik het dagboek heb gegeven lezen en meer inzicht heb gekregen, het is een, ja, ik ben een hele oude puber nu, 63, dat, dat ik een leuker leven ga hebben, denk ik, nu, nu ik mijn vader een beetje begrijp en invoel, dan als er geen dagboek was geweest. En waarom dan? Omdat ik um, mijzelf daar los van kan maken van, van, het, van de ellende die hij Verstopt heeft. Ik begrijp wat hij heeft gedaan. Tenminste, mijn interpretatie van het dagboek is dat ik begrijp wat, ik, wat hij heeft gedaan. En daar heb ik vrede mee. En daar had ik denk ik minder vrede mee gehad als ik. als hij dat niet zo duidelijk had opgeschreven in zijn dagboek. Nou ja, je begrijpt hem nu, is nu beter. en je begrijpt jezelf ook beter. veel. Ja. Dat is dan, lijkt mij, toch een enorme vooruitgang. Het is ook. Nou ja, dat zeg ik. Ik denk dat mijn leven nu wat, wat zorgelozer het zal zijn dan, dan daarvoor. Ja, yeah. maar je schrijft ook, of je zegt ook ergens in een interview... dat je vader op het eind van zijn leven wel steeds stiller werd... en zich begroef onder, onder de boeken. Nou, dat is, ten eerste is het natuurlijk altijd zo als je ouder wordt... dat je, je, je vroege leven komt weer terug. Dat is, dat is gewoon een, een, een levensding. Maar hij heeft ook... <tog> apathie gekregen. En dat is een vorm van, van dementie, geloof ik, een broertje van. In ieder geval dat je, dat je niet meer met de omgeving, dat je niet meer kan reageren op de, op de omgeving. Dus hij is ook letterlijk, ja literair klinkt het heel mooi, het was natuurlijk heel triest, hij is letterlijk ook stilgevallen. Hij uh, sprak niet meer en, en je kon geen contact meer met hem houden. Echt apathisch. Dus hij is ook, ja, stil geëindigd. Maar dat, dat had daar ook mee te maken? Tenminste, dat is... Nee, dat is echt een puur lichamelijke aandoening. Dus echt een, een, maar een hij ziekte. is op een goed moment plotseling ook gestopt met werken. He? Hij is op zijn vijftigste van de ene dag op de andere... Dat is andere, wel vrij vroeg. Het is dus heel veel. Wat deed hij? Hij was huisarts en een ongelooflijk um, fanatiek huisarts als in mensen helpen. Dus het was, waren veel psychosomatische klacht, klachten van de Joodse praktijk. Dus hij zat urenlang met die patiënten te praten over hun leed. Ook over een gebroken knie, maar ook over hun leed. En Volgens mij, hij was zo fanatiek 120% met die praktijk bezig. was Omdat hij het zelf niet kon met zijn eigen problemen. Maar hij kon toch zijn behoefte kwijt door het helpen van anderen. Met dezelfde problemen. Allemaal of vaak aan oorlog gerelateerde problemen. En daarom was hij zo... Ja, ik heb altijd het idee dat die praktijk was zijn maitresse. Want dat nam zoveel tijd in beslag dat mijn moeder... Maar dat dan alles... toch op je vijfste radicaal stoppen. En wederom, wij weten niet waarom. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dat een uh, wijd open vraag is. Ja, dit is een enorm wijd open ja. vraag. En de, de, de vraag boven die vraag is... waarom wij het nooit echt zo hebben gevraagd... en mijn moeder ook niet, dat we daar antwoord hebben gekregen. Dus het was, ook dat werd door hem zo slim ingekapseld... van het is, en we praten er niet meer over... dat het, het waren gebieden waar je niet aan kwam. Ja. Dus ik weet het nog steeds niet. Dat blijft toch bizar. Uh, je, je zei, ik weet nog steeds niet of ze, wat ze ervan gevonden zouden hebben dat het gepubliceerd is. Uh, zijn er nog mensen in de familie die daar dan bezwaar tegen gemaakt hebben of zo? Nou ja, een, een oud-tante. Die, die is daar wel zeer expliciet in. Dat is okay. uh, Nee, die vond dat, vindt dat niet goed. Maar het kan niet als eerbetoon aan uw vader doorgaan? Dat is een... Ja. een, een het andere kamp, om in leuke terminologie te blijven... die, die is daarvoor. En dat, ik neig ook wel... Het, het is een eerbetoon, want ik doe het met heel veel respect. Het is, ik, ik geef hem ook niet ergens de schuld van. Het is, het is een schuldeloze schuld. Hij kan er niks aan doen. En, uh, dus ik hoop... Ja, ik denk ook eigenlijk wel dat het, het, het is goed. Ja, en de, de, je schrijftalent heb je dus niet van een vreemde. Dat blijkt ook is, wel weer. Hij schreef echt prachtig. Ja, ja. En je lijkt op hem. Je zegt, ik ben een blauwdruk van mijn vader. Enorm. Ja, ja. goed. Oké, okay, dankjewel, uh, Ivo Wijl. Schrijver dus van het boek Oorlogszoon: uh, De onderduikjaren van mijn vader en het leven daarna. Het is een, een uitgave van uh, Atlas Contact. Zometeen Frits Spits en uh, met de Taalstaat. staat. En wij zijn de volgende week weer dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. oud President Sarkozy van Frankrijk zit vast. Het duo Gaddafi en Sarkozy. En alle, en werden... Heino, de held van de Heimat. Hier dat